Maar nu eerst het NOS nieuws van 9. Raymond Seré met het NOS Journaal. De twee broers die bommen lieten ontploffen bij de marathon van Boston, waren onderweg naar New York om daar bommen op Times Square te laten ontploffen. Dat heeft burgemeester Bloomberg van New York gezegd op een persconferentie. De broers hadden een auto gekaapt, de eigenaar sloeg alarm en daarop werden de twee onderschept. Een van de broers kwam daarbij om, de andere werd zwaar gewond. Op de aandeelhoudersvergadering van Bierbrouwer Heineken is ophef geweest over bonussen van in totaal 4 miljoen euro voor topman Van Boksmeer. Onder meer de pensioenuitvoerders APG, PGGM en MN Services stemden tegen de bonussen. Uiteindelijk stemden zo'n 20% van de aandeelhouders tegen en 80% voor. Van Boksmeer kreeg een bonus van 2,5 miljoen in aandelen voor de overname van Asia Pacific Breweries. En ook kreeg hij een zogeheten retentiebonus van 1,5 miljoen in aandelen die hem moet stimuleren langer bij het bedrijf te blijven.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 in zegt nu ook de Amerikaanse regering dat Syrië chemische wapens gebruikt tegen de opstandelingen. De Verenigde Staten beschikken over inlichtingen die erop wijzen dat Syrië chemische wapens heeft gebruikt. Minister Hegel van Defensie zei tijdens een bezoek aan Abu Dhabi... dat inlichtingendiensten er met uiteenlopende mate van zekerheid van uitgaan... dat het Syrische regime op kleine schaal chemische wapens heeft gebruikt in Syrië. Het zou gaan om het zenuwgas Sarin. En dan het weer. Vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe... Tegen de ochtend valt in het westen de eerste regen minimaal vannacht tussen 8 en 11 graden. Morgen regent het een flink deel van de dag en er wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Alternative FM. Ik, ik, ik zit hier altijd met, met kippenvel naar dit nummer te luisteren. Uh, het andere nummer uh, daar waar we mee begonnen, deze uitzending. Met uh, I Will Go. Ja, dat is uh, een soort uh, liedje uh, wat ik dan uh, heb gebruikt. op het moment dat ik, uh, uh, zeg maar, na twintig jaar. Uh, besloten heb om gewoon zelf uh, het heft in handen uh, te nemen. Uh, en daar is muziek ook voor bedoeld, denk ik, hè, Frank? Ja, ja, ik, ben echt, ja ik ben echt blij <laughs> dat, dat, dat dat gedaan is. Dat ja. is. Uh, dat, ho dat hoor je natuurlijk niet vaak. Dat dat, uh, nee. Terwijl dat is wel iets, echt iets waar je het voor doet. Ja. Dat, is, dat is iets wat ons. Uh, ja, alleen. Ik, ik hoop er ook nu succes mee, uh, zelf succes mee, uh, mee te hebben. Jullie leveren dan de, de bijdrage aan uh, al het. Uh, als een uh, soort uh, muzikale vitamine. En, ja. Uh, ja. Uh, maar dat, dat is, daar is het ook voor bedoeld. Ja, ja, ja, absoluut. Want dat, ja. Is wel, dat is wel het uiten van de emotie. Maar ook hopen dat die uh, emotie op zo'n universele manier wordt overgebracht. of Dat het ook op mensen aankomt. Of dat het, uh, ja. Ja. Nou, Dat hebben jullie in ieder geval bij mij bereikt. Uh, dit, uh, daar waren jullie vorig jaar het ook unaniem over eens met z'n vieren. Uh, dit was jullie beste nummer uh, van het uh, album. Ja, absoluut. Ja. Het Vlaggenschip, ja. noemde jij het geloof ik ook Ja, nog. ja het Vlaggenschip. Ja. Uh, dat, dat is een beetje... Nou, uh, we zijn uh, bij het uh, tweede uur aangeland. Uh, we gaan straks uh, in ieder geval even horen hoe... One Clueless Friend uh, uh, gaat klinken. Dat uh, doen we zo. Eerst gaan we weer even twee nummers achter elkaar uh, draaien. Eén ervan is, uh, zijn de winnaars van uh, de Grote Prijs van Nederland categorie Bens van 2012. Ook daar ik vind leuk. Uh, Chris Kok die kwam op een gegeven moment uh, daarmee en die zegt... ...ja, ik speel ook in een ander bandje, Uber Eeg. Helemaal out of the box, denk ik. 2011 uh, presenteerde zij hun EP, Mozaïek. Ik was er toen al gelijk meteen uh, van, uh, aan verkocht. Ik zeg van, ja, dit is een band die moet gewoon een keer in... Uh, nou in de wereld draait door zitten, Want het is zo'n aparte muziek. Het is niet te vatten in, uh, ja, in een hokje. Wij willen in Nederlanders allemaal in een hokje stoppen. Het is lekker makkelijk. is overzichtelijk. Dan, uh, dan weet je ook waar je het vandaan moet halen. Maar dit is een echt niet in een hokje te stoppen. Ik uh, sprak uh, van de week uh, Jurja Sielke. Met, uh, die onderdeel maakt van Astrid SOS. Daar ga je straks ook nog een stukje van horen in uh, deze uitzending. En hij was uh, degene die... Um, met de mix van uh, Uberich. Eh, ik kan je vertellen, Uberich komt in juni met een nieuwe EP. Dus dat is ook gelijk meteen het nieuws wat ik uh, vandaag uh, over Uberich uh, kan vertellen. Maar dit is nog een oude single van ze, hebben ze vorig jaar uitgebracht. Die is Burkina Francisco. Na, oh, oh, oh, na, oh, oh.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 Another bird. Our for hire. Shame. There is really no one else to blame on these better days. Shame. over <laughs> me. San Francisco I wanna go to Burkina Faso You got flowers in your hair And I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 Waarom de duivel aan de aarde draait? Total tot, los, totaal ontheemd. Misschien te veel, mijn best gedaan. Alle hoop verloren dat het ooit nog beter wordt. Niemand weet het antwoord op het raadsel van het zijn. Engel, haal me weg van hier. Laat me heel dicht bij je zijn. En dan vliegen we de hemel in. Om tijdloos, eindeloos te zijn. Dit waren dan de heren Johan Fransen en Jan van Pieker. Ze komen uit uh, de rook van Utrecht. En uh, deze zondag spelen ze in het Stadskade Stadskasteel van Oudaan in Utrecht. Uh, een try-out over de verdieping. Ik geloof dat het uh, smiddags uh, plaats gaat vinden. Ik zeg het er maar even bij. En uh, ja... Uh, voor, de, voor het geld. 7,5 euro om uh, toegang te krijgen. Zou ik, uh, zou ik het niet laden. Want uh, ik vind dat dit, dit vind ik eigenlijk een topstuk. Van, uh, van het album wat ze hebben gemaakt. In eigen beheer ook. En uh, ze proberen dat uh, aan de man uh, te brengen. Gouden Vogel. Een minuutje voor jezelf. Zo uh, is die helemaal uh, genoemd. Wij gaan verder praten. Met Ruud en met Frank. Ruud uh, van uh, King Forward Records. Eigenlijk ook... Samen met, ja, samen met Frank. Ja, want jullie doen het samen. Uh, gewoon om uh, die mensen uh, die een steuntje in de rug nodig hebben, uit jullie eigen dorp in dat, in dat verband, uh, datgene te geven waar ze goed in zijn en dat is in muziek maken. Zeg ik het zo goed, uh, Ruud? Ja, yeah, um, normaal. We kunnen nogal toevoegen trouwens dat, wat zeg je? dat. is niet alleen aan eigen dorp, yeah. want we zijn ook bezig met de Amerikanen onder andere. En ook met de Brit. Dus dat, dat is, uh, het, heeft niet, het heeft een, een bredere in, in, uh, insteek. Een bredere insteek. Ja. Ja. Uh, is, is, is, je had het net in het vorige uur over kortzichtigheid. Je kijkt dus ook wel degelijk, uh, jullie kijken dus ook wel degelijk over de grenzen heen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, uh, ja. Heeft het ook, uh, he, want als je dan in Engeland uh, bent, ga je dan ook nog even kijken van, nou, misschien uh, kunnen we dit uh, wel eventueel meenemen voor King Forward Records. Ja. Ja? Of, doe je dat, of doen jullie dat dan toch weer niet? Ja, je bent, we zijn daar eigenlijk gewoon als Alaska en dan zijn we gewoon, uh, mm. kijk, en die is dan ook gewoon mee als manager, weet je, dus die, die, die, die gaat mee en we zien daar natuurlijk wel, kijk, je ziet ook, het is ook belangrijk om af te tasten van dat je zicht krijgt op de industrie. Kijk, we waren dus ook bijvoorbeeld in, in Duitsland, maar ook in Italië en die krijgt van heel kort uh, dat je er bent, kun je heel snel een beetje snappen van hoe het daar werkt of mm -hmm. hoe, het, uh, hoe de insteek is en, uh, kijk, Engeland moet je denken dat er op één avond in Londen bijvoorbeeld iets tussen de, de 50 en 80 uh, optreden plaatsvinden. En dat is, uh, dat is pittig is dat hoor. Dat is, uh, dat is eigenlijk niet normaal. Weet je, en er wonen 11 miljoen mensen in Londen, dus dan, dat gaat ook wel. Maar als je dan als band uh, daar uit wil, bovenuit wil steken. Dat is, uh, we spraken ook uh, uh, mensen uit bands, of ook uh, onze Glijsman zelfs, die, die, die vroeger dat is een Brit. Die, uh, die zo ook erg hard aan de weg heeft getimmerd en vroeger en ook in Londen is verhuisd. om dan daar uh, te doen wat hij een beetje te krijgen en zo. Uh, maar ja, hij zegt ook van meerdere bands keren uiteindelijk terug. Uh, naar waar ze vandaan komen. Dan dat ze terugkomen met een platendeal en uiteindelijk uh, succes. Ja, leuk. Uh, over Engeland gesproken. Kijk, uh, ik kijk bijvoorbeeld ook even met een scheef oog naar onze eigen Rupert Blekman. Van oorsprong een Brit komt met alleen maar een stapeltje uh, kleren aan. De enige kle kleren aan uh, die, uh, die hij aan had. En een gitaar en hij staat te spelen. Wordt, uh, met, ja, wordt ineens gespot door Anouk. Is allemaal niet doorgegaan. Maar dan is er op een gegeven moment ja, hij heeft ze gelukkig uiteindelijk hier uh, ja. gezocht. Ja, dat kan zo gaan. En dan, dat kan zo verkeerd, ja. Uh, het is herkenbaar met dat beeld wat je vertelt van ja, ze proberen van allerlei uh, mogelijke manieren om in de grote steden dan iets iets voor elkaar te krijgen en mm -hmm. ja dan, dan lukt nee, het niet. Uh, ja, dat heeft ook met die snoeiharde mentaliteit uh, te maken ja, die je al eerder al zei. Wel. Ja, maar het is daar ook uh, van wat we begrepen hebben krijg je niet heel veel kansen. Weet je. je moet het uh, mm -hmm. je moet maken dat je elke keer, uh, keer waar maakt. Ja, ik, ik denk dat dat. Omdat er, er, er, kijk, sowieso is er in de muziek uh, sprake van dat, dat. Vooral ook door internet. dat uh, kijk, iedereen uh, kan leuk zingen of kan leuk gitaar spelen. Iedereen kan het ook publiceren. Mm. Dus de, de markt die loopt over. Um, maar ik denk dat je altijd moet kijken naar artiesten die dan uh, het kunnen, kunnen bewijzen. Weet je, dus, dus er niet slechts één single kunnen maken. Niet zelfs één album, maar die zelf kunnen, kunnen blijven uh, uh, bewijzen. Eigenlijk plaat na plaat. Uh, uh, jaar na jaar. Uh, en ik denk ook dat er best wel artiesten zijn in Engeland... die misschien afgeschreven zijn daar... en die dan uh, hier uh, uh, bewijzen dat ze dat wel kunnen. Maar ja, dat... dat kijk, het, kan, uh, het, het kwartje kan echt alle kanten opvallen. Hmm. In, dit, in dit wereldje. En uh, het kan ook zijn dat... Uh, kijk, ik hou daar ontzettend van. Ik heb ook mijn kop vol mee. Maar uh, van die bands die... die, die Onwaarschijnlijk mooi waarschijnlijk mooie albums hebben gemaakt. En die, dit is trouwens een heel goed voorbeeld. We kunnen we straks wel even kijken naar de Zombies ja. bijvoorbeeld. Ja. Nou, als je dat verhaal, ik kan straks wel even kort samen, ik kan nu ook kort samen. Ja, nou, vertel maar. Ik bedoel, uh, ze naam Odyssey Oracle, dat was in het verlengde van hun hit She's Not There. Ja. een je, was. We kregen een uh, vrij laag budget, omdat de plaatmaatschappij had van, oh, weet je, weet je niet echt met die band. Namens nou, op een Abbey Road. Uh, met een minimumbudget hebben ze dit allemaal opgenomen. En uh, Het getuigd van, van, een, van een visie. Het getuigt van, van een uh, eigenzinnige sound. Het getuigt echt van, van goed zongwaarderschap. En ja. prachtige stemmen. Goede composities. Uh, allemaal uitgegeven. Gigantisch geflopt. Genadeloos uh, neergezaald door de pers. Uh, het plaatlabel liet ze vallen. En uh, de zombies moesten uiteindelijk aan uit elkaar gaan. omdat ze, ze konden het gewoon niet meer bolwerken. En de band uh, werd eigenlijk dus... Het, het, ja, de dromen die ze hadden, die spatten eigenlijk uit één. Door de muziekindustrie. Waar, waar werden ze eigenlijk gewoon uh, neergesabeld. Uh, en uh, twee jaar later wordt uh, Time of the Season door een Amerikaan opgepikt... Die, het is zo ook een van de laatste, is het, ah, het is zelfs het laatste nummer van, van het album. Dus ja. dan moet je al wel even goed doorheen luisteren. Ja. Uh, en die, maakt daar, uh, die draait op de radio en uh, het slaat aan als een, als een bom in 1969. En uh, vervolgens wereldfaam op basis van die plaat. En iedereen vroeg zich af, uh, zombies komen jullie bij elkaar? Dat zeiden zombies, nee, jullie hebben ons uh, Helemaal laten vallen. Ja. En neergesabeld en wij hebben ons nek uitgestoken en ons best gedaan. En jullie hebben daar toen niks mee gedaan. Jullie vonden het allemaal kut. En nu, uh, nu vinden wij het wel. En uh, er hebben ze, toen hebben ze daar dus niks mee gedaan. Ja, dus daar zit eigenlijk ook weer datzelfde verhaal wat jij het net zegt. Hè? Over dat stukje oprechtheid, uh, wat, er, uh, wat er dan is. Zit, uh, gaat het dan toch weer, weer om die eeuwige commercie en om, e om die eeuwige pegels, om die eeuwige euro's. Dat de mensen dan toch weer eraan willen verdienen. En dan niet kijken naar de inhoud van, uh, van wat er dus uiteindelijk geboden wordt. Nou, te laat denk ik. Met je ja, dat bedoel echt, ik. Ze gaan pas echt goed kijken als we meer zekerheid hebben. Ja, het is ook zoiets in Nederland, als het kalf verdronken is, dan demmen we in de put. Zo'n ja. zo gevoel heb ik daarbij. En, uh, op zich vind ik het wel een mooi statement uh, dat we dan maken. We zeggen van nee, uh, <laughs> wij gaan nu echt niet meer, uh, niet meer verder. Nee. En, uh, ik denk dat met Alaska, die uh, zal niet zeggen van uh, we gaan niet meer verder. Nee. Maar uh, we hebben wel uh, bij sommige partijen of uh, bladen dat ja. we zoiets hebben van nou, uh, als jullie ons straks willen, willen oppakken, dan is het wel echt te laat ja. en uh, dan slaan we jullie gewoon over. En ik denk ook dat het wel moet. Dan ben je jezelf verplicht. Anders ja. moet je jezelf niet heel serieus. Heeft nemen. Het heeft ook met geloofwaardigheid te maken. Het is wat jullie ook zeggen. Van, van ja, het moet. Jij zegt het net ook van de oprechtheid. Het moet gemeen zijn en noem maar op. En als je dan op een gegeven moment achter de kar aan loopt te poepen, om het dan maar zo te zeggen. Ja. ja, dan. Ja, als jij ons album luistert. En je luistert er goed naar. En je denkt daarna van. Nou, ik weet niet of. Of het, of het al wel bekend genoeg is, ja. dat moet het uh, eigenlijk door die partij worden. Ja. En uh, ze pakken het pas op als het uh, als, uh, veilig zit en uh, ja. dat het al bekend is. En ze gaan dan ineens roepen wat een prachtig album. Ja. Ja, ik, ik, ik heb zoiets... Kijk, uh, uh, het is ook dankzij uh, wat jij uh, bij Par in Paradiso, hè, uh, de, de, de dag dat jullie het daar presenteerden. Toen hebben jullie daar ook een, pa een paar verhalen verteld over die nummers en uh, om die nummers heen. Uh, een van was bijvoorbeeld, uh, en daar weet ik niet meer precies, uh, het, volgens mij het titeltrack Actors and Liars. Mm -hmm. Want, uh, want dat, dat staat er ook op. En ja. dat had, uh, had te maken met van, we zouden bijna weg geweest zijn. Ja, want daar, daar was dat aan gekoppeld, dat verhaal. Ja. En dan merk je dan toch weer uh, dat er uh, iets is uh, van nee, we gaan er nog een keer voor. Ja, natuurlijk. Ik bedoel uh, vooral omdat we toen we de kans kregen. Dus we werden eigenlijk niet gewaardeerd, vonden wij. En we, we namen afscheid. Ja. En toen zei je met jou over: Ik vind het hartstikke mooi en we gaan hier wat mee doen. Oh. En toen hadden we dus iets van: Ja, weet je, als we die kans krijgen, dan laat je die niet liggen. En inmiddels uh, denk ik dat we. Is dat ook een beetje het omslagpunt uh, geweest? Ja, dat nou, vind ik wel. Ja. Ja. Dat was voor de eerste keer dat wij kenning kregen. Ja. Dus dat. Uh, ja, dat was de eerste keer dat ik erkenning herkenning kreeg. En, en dan moet je natuurlijk... Uh... Ja, het is wel grappig, want het is best, best bizar. Want eerst wil je uh, eigenlijk geaccepteerd worden door mensen die je nabij omgeven. de mensen die je kent. Dan wil je het liefst uh, erkenning krijgen van de mensen die die mensen weer kennen. Dus eigenlijk de mensen die buiten je ja, staan. Ja, buiten je eigen kringetje, dan kringetje om. Dan wil je het liefst dat mensen uh, je kennen die jij kent. Dus ja. dan wil je eigenlijk dat bijvoorbeeld die beroemdheid of die populaire gast van die persoon die jou niet kent, <lacht> die jou kent. Want die ja. gaat dat dan weer doorgeven. Nog mensen. Uh, en eigenlijk spring je telkens tussen, tussen mensen die je kent... En de mensen die, die, die, die, jou niet, die je niet kent. Ja. En eigenlijk is het constant de sprong van, van. Want als je dan uiteindelijk die mensen hebt bereikt die, die je zo graag wilde. Bijvoorbeeld de beroemdheden, weet ik veel, de, de belangrijke de journalisten, of de belangrijke, uh, zodat je weer bij mensen komt. Uh, dan wil je eigenlijk alweer uh, dat stapje verder. Weet je. Dan wil je bijvoorbeeld weer dat, dat uh, iemand uit het buitenland. Dus Elke stapje van de, de bekendheid, van bekende terrein naar onbekend terrein, dat is eigenlijk constant dat spelletje dat je speelt. En, het, uh, je vergaat er wel eens voorbij aan het feit dat je ook gewoon blij moet zijn met wat je hebt. Maar dat ja. is het hele wereldje van, van, van muziek maken. En je, je bent constant bezig om, uh, om, om te mikken voor iets, iets nieuws, iets groters. En dat, uh... Ja, want dat, dat blijft uh, sowieso uh, het uh, verhaal dat je altijd uh, daarmee uh, mee bezig bent. Maar het, uh, het kring, hè, het is net die steen in die vijver die je gooit. Hè? En dat ja. kringetje moet je eigenlijk als het ware steeds groter zien, nou, uh, zien ja. te maken. Uh, want dan heb je bereik. Het is ook hetzelfde als... He, onze zendmas die bovenop het hoogste gebouw van Zandvoort staat. Die in golfjes. Ja. <laughs> dus, uh, ik, ik, snap, uh, ik snap je hele verhaal. Uh, uh, begrijp ik ook. Uh, dat je uh, erkenning is denk ik ook uh, wat een mens nodig heeft. Ja. Om datgene wat hij doet en wat hij maakt. Ja, en ik, denk, ik denk dat dat, dat, dat uh, voor ons altijd de drijfveer is. En ik denk ook zo blij is dat uh, erkenning is, je, is, is het doel. Kijk, ja. i, i, het gaat niet per se om... om uh, wij hoeven niet die duizenden mensen te bereiken. Weet je? Als, als je maar die honderd hebt die, die, die jou waarderen op wat je doet en die erkennen. Mm -hmm. uh, want erkenning is iets anders dan, uh, dan uh, leuk vinden. Weet ja. je? Dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Het is een. Duidelijk en helder betoog, verhaal. wat je hier uh, weer vertelt. Uh, voordat wij uh, One Clueless uh, um, Friend gaan draaien. ga ik eerst nog even een van de meest geboekte huiskamerartiesten van het land uh, um, draaien. Komt uit Amuiden. Ze heet uh, zus de Groot. en uh, onder haar naam Soeden Knight. verovert zij bijna elke huiskamer. en dan heb ik het uh, met dit nummer. Uh, wat, uh, wat ze heeft uh, geschoten. met een videoclip: Mother Mary. Mary was an open book She never took the time She chose the ways to break away With all the water She got lifted by a crown And everything just all went down And no one ever came To close her book Another nation, another town When every nation's going down When it all goes down We pray to Mary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 The Earth, this mother's world, mother's hurt. Those who lived before you didn't understand.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 Cannot believe how much you grow Sure there's a bright future For you and me, you and me Look eye and eye in the eye and tell me you are not lying And down that he lost our fear now we weren't frightened we told, to we told ourselves to hold on We told ourselves to hold on We told ourselves to hold on But it was a slippery slide, yeah Cause I'm a million miles from home I'm a million miles from the Cannot believe how much you've grown. I'm sure, there's a brighter future for you and me. For you and. From Jersey to Northumberland, we got everything on hand. We survived this mournful night, hollowed mornings, nine now. I broke out of my personal lower. I escaped with steady stride, yeah. I told myself to walk on. I told myself to walk on. I told myself to walk on to the early morning light, yeah. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea.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 There's a brighter future for you and me. Uh, meteen ook eruit haal, uh, is als ik, alsof ik gewoon weer een beetje in de jaren tachtig word uh, gegooid uh, met Nederlandstalig uh, werk, waarin dan ineens een opvallend, onopvallend, in één keer, een poef, een verrassend koortje, doe maar. Daar zit er uh, ook nog wel iets in waarvan ik zeg: die kwamen ook een beetje met dit, met dit uh, idee. En dat doet hij dus. Vind ik dus ook. Ik weet niet of jij nou, nee, uh, die, dat, de, die mening deelt. Ik denk dat Dick, uh, doe maar uh, te gek vindt ook. Ik denk dat, dat weinig mensen, doe maar niet te gek vinden, eigenlijk. Doe maar niet. Uh, <laughs> maar ik denk dat, uh, ja. Maar ik, ik moet ook wel zeggen, want, want Dick, Dick's achtergrond is dus uh, wel dat, dat hij ook onder andere de reggae uh, bent heeft gezeten. En, uh, mm -hmm. Maar ook wel, uh, ja, bijvoorbeeld My Money Jacket vind ik ook te gek. En, en, en Ryan Adams. en Kijk, hij heeft ook wel een best wel brede uh, achtergrond. En, en van de nummers die wij nu hebben gehoord. Hoor je dat heel erg goed terug. En ja. het is een, een heel fijne productie. Hij werkt met uh, Martijn van Waveren, die, die de productie doet. En, mm -hmm. uh, die, doet ook, die maakt een lekker transparant, uh, transparante plaat op plekken, de waspartij. Ja, bij ons komt het echt wel. Uh, wel binnen. Dat is echt iets waar wij echt heel enthousiast over zijn. Ja, ik, ik, ik, ik begin er ook uh, heel erg warme gevoelens uh, bij, uh, bij dit uh, te krijgen. En uh, eerlijk gezegd, het is uh, niet alleen uh, bruikbaar voor, uh, voor dit programma, maar ik, ik zit geloof ik meteen uh, naar het uh, totale plaatje van, uh, van onze eigen radiostation uh, te denken, van uh, ZFM Zandvoort. Nou, want als je dan wil onderscheiden, kun je het met dit soort dingen doen, vind ik. Vind ik. Maar ik... Ik ben niet degene die, die er eigenlijk over gaat, dat zijn onderen die dat, die dat weer veel beter kunnen dan ik. Uh, maar goed, uh, dit, dit staat ons te wachten, als ik, want ik, zit hem er al, ik ben hem al aan het inzetten in mijn agenda, uh, ja. op uh, vrijdag 31 mei in de PX kunnen aantreffen, als het goed is Ja, ja, dit, uh, dit, ja Dick speelt dus ook, uh, ja, uh, ook live, One Coolest Friend. And, uh, uh, Zowel met, met zijn nummers die hij dan meer in zijn eentje doet als songwriter. Maar ook de nummers die hij dus doet om leiding begeleiding van uh, de twee Martijnen. Want mm -hmm. hij uh, vormt een trio met die band, uh, bas en, en drums. Mm -hmm. En dus uh, hij heeft gitaar en toetsen. Uh, ja, Dandelion. Uh, dat zijn vier jonge jongens. Uh, staan die ook op deze... Nee, die staan, uh, die staan er niet. Ze zijn echt nog bezig met uh, eigenlijk de productie en met de opname van, uh, van hun eerste EP. En uh, ja, ik, als ik ze zou moeten omschrijven, dan omschrijf dan, dan ik het als... Ja, ik, ik vind het toch wel echt de indie... Maar op, op zo'n uh, poppy manier uh, ge, gebracht dat het uh, snel beklijft en, uh, en ook wel blijft hangen. Met nummers van ja, dat, ik, ik noem maar even een tijdje, 2,49, weet je, maar wel gewoon meteen binnenkomen en, en, en blijven plakken. Ja. Prachtige zijn. Moet het ook zo op die manier dat het moet het blijven plakken? Ja, nou, ik zeg ik, ik ja, mening... het dan wel moeten, maar. Nou, uh... ik ben wel van mening dat dat, weet je, een goed nummer of een, een, goede, een goede band. Of een, vind ik wel dat dat uh, nu binnenkomen. Uh -huh. En ik, ik vind dat. Uh, dan The Line dat, dat zeker dat die zijn ijzersterk in, maar ik vind dat Dick dat ook heeft. Uh, die stem en de arrangementen, dat dat echt uh, dat komt aan. En, ja, we, we zijn nu uh, die mixtape nog aan het afronden. Uh, als alles goed gaat, maar dat gaat ook, hebben we ook uh, een, Amerikaan, uh, een Amerikaanse songwriter erbij. Iets heel bijzonders. Uh, Max Weiner heet die. Uh, ja, dat is echt heel bijzonder. Dat is een, een, een jongen met een zeer, zeer zeer, zeer sterke stem. en uh, de visionaire uh, songwriter ook. En ook nog eens een, een, een artiest in de zin van dat hij dat artwork maakt. En een uh, heel creatieve gast. Hij maakt zijn eigen banjo bijvoorbeeld. En die zet hij in elkaar. En, een uh, bijzondere jongen. die uh, Waar wij echt van denken wel dat dat daar ook nog wel meer... Uh, dat, gaat, dat, dat gaat nog meer mee gebeuren met die jongen. Met, uh, met deze Amerikaan... Uh, ja. Uh, en uh, ja, ik denk, denk dat, we, dat, we, dat we, dat zal denk ik de baas zijn op de avond uh, sowieso. We, zijn ook, ja, we hebben ook nog een bevriende songwriter uit, uit Londen waar we nog uh, mee kijken. Wat we, uh, ik denk dat we heel sterk front gaan voor met uh, het wat we hebben en met, uh, met, met, met wat we kunnen laten zien en horen van, uh, van onszelf. Ik, ben, ik hang eigenlijk met, met, met andere woorden aan, aan jullie lippen, wat van, van, van, jullie komen met, met dingen waarvan ik denk, jee, uh, er gaan weer gewoon heel veel uh, <laughs> dingen bij mij weer open en, Waarvan ik denk, ja lekker. En ik zit daar eigenlijk al, het water loopt me eigenlijk al nu al in de mond van hier wil ik wat mee, weet je. Dus uh, uh, des te meer reden. Uh, voor die mensen die uh, willen weten hoe dat uh, gaat, uh, gaat klinken. Uh, vrijdag 31 mei in de PX in Volendam. Daar uh, gaat het gebeuren. Uh, je moet het nog wel even een maand uh, verwachten. Uh, want eerst gaan we nog... Uh, de inhuldiging van uh, Willem-Alexander. Het is niet willem IV, want het is zoiets als Bertha 38 in de wijk. Zo uh, zou ik het geschreven. Dus. Ik vond het trouwens al een mooi, uh, mooi verhaal. Hoe die dat even in één volzin uh, dat, <laughs> dat zei, ons aanstaande koning. Um, goed. Uh, jij hebt nog iets liggen van de zombies waarvan jij uh, zegt... Uh, ja, onder andere. Ja, de zombies zouden wel, zou wel mooi zijn. Uh, Moeten we uh, de Time of the Season doen? Of, uh, gaan ja, we dat... Time of the Season is wel prachtig, maar ja, ik zou, gaan we toch, toch, iets, zou uh, toch gaan voor een, uh, voor een iets uh, bijzondere er dan. Ja, koningslied. Uh, het, koningslied. Het koningslied van de zombies in dit geval. Uh, ja, uh, ik vind het lastig. Ik ben er altijd uh, moeilijk in om te kiezen, want ik ben een weeschaal. Dat ben uh, ik ook. <laughs> <laughs> dus, uh, dus. Uh, ja. ja, ik zou dan gaan voor nummer 8. Nummer dan, acht? En dan kies ik wel een nummer wat, wat gelijk binnenkomt. Maar wat wel ook nog wel uh, laat zien wat ze, wat ze kunnen qua... qua ja. Ja, qua progressiviteit voor die tijd, denk ik. En te combineren met de Beatleske uh, poppyheid. Is goed. Laten we hem uh, draaien. Uh, track nummer 8 en dat uh, nummer dat heet? Uh, I Want Her, She Wants Me. I Soon I'm feeling sleepy I sleep so easy There's nothing on my mind Life seems kind now of, I want her, she wants me I walk downtown and as I look around, Ding on my ZANG Kijk, en uh, dan staat er hier dus uh, gewoon op mijn teller 1,45, maar zo lang duurt hij dus niet. Want uh, ineens is hij gewoon afgelopen. En. Dan is het over. Uh, vorige week hadden we Record Store Day in uh, Amsterdam uh, en Amersfoort uh, voor de, wat het betreft deze groep. Uh, ze hebben het album Box uitgebracht. Uh, dat gebeurde afgelopen najaar zo'n beetje. Toen hebben ze dat uitgebracht. En uh, het leuke was van die Record Store Day uh, waar ik dan was in Amsterdam. Dat is een, uh, een kapperszaak zit erboven en beneden zit de plaatzaak. Ja, dat is leuk. Goeie combi. Goeie combi. Ja, goede combi. Uh, yeah, uh, haircut uh, beneden of uh, boven. En uh, een andere uh, cut voor, de, voor het nummer wat je, wat de nummers die ze daar beneden dan uh, weer draaien. Uh, bent uh, speelt morgenavond in uh, Amsterdam in, uh, de, op de Overtoom 301. Dat weet ik dan ook weer. En daar kun je dan uh, deze band uh, nog live bewonderen. Uh, uh, overigens, als je goed luistert, zit er toch ook heel duidelijk iets van... Ja, een duidelijk uh, alternatief randje aan. Een beetje uh, aangedikt met uh, een hele fijne keyboard uh, die door uh, Liekele de Jong wordt uh, bespeeld. En dat is zo'n beetje waar uh, de basis van deze groep op drijft. En ze komen 16 mei naar Zandvoort toe. Dus hier gaan ze wat uh, vertellen over dit album wat ze hebben uitgebracht. Goed, uh, we hebben nog vijf minuten en dat uh, betekent dat ik nog, uh, daarna nog één nummer uh, kan laten horen. En dan is, het, uh, ff, uh, is dit uh, programma ook weer uh, helemaal uh, afgelopen. Hè? Ik zie jou nog even rommelen wat, uh, wat betreft... Uh, ja, lastig, maar uh, ik denk dat we gewoon Bowie moeten luisteren. Want dat David Bowie? Gast is gewoon... Uh, ja. Eh... Uh, en welke, welke track mogen we dan... Uh, nou, van, nummer 1. Nummer 1. Ja. Ik heb nog geen discoplaatje gehoord. Nee, nee dat, dat, dat zit ik net te zeggen, maar die duurt altijd zo lang hè? Ja. Dat, is dat 6 ah, minuten 2 ah, of ah, zo, of oh, minuut acht. Oh, dat 8. Bewaren, we gewoon voor, <laughs> bewaren we gewoon voor de volgende keer als... Uh, we kunnen hem ook hier laten liggen. Al een special, een uh, disco special. Er zitten wel echt, zit wel echt een paar goede disco krakers op, uh, op stage wat we mee hebben genomen. Ja? Yeah? Nee. Ik ben geïnteresseerd, uh, maar dan uh, moet het... Uh, op een doordeweekse, uh, of op een zondagmiddag ergens uh, zijn, want ik uh, ben nogal een echte liefhebber van de ouderwetse uh, dance uh, classics uh, van de jaren 70 en de jaren 80. Is dat uh, een beetje het verhaal, uh, Ruud, of niet? Ja, ik moet ik eerlijk zeggen, uh, met uh, de nummers die ik nu mee heb, dat ik geen idee heb uit welk jaar ze komen. Nee? Maar uh, ik weet één ding, zeker dat als ik hem aanzet, dat ik ineens begin te dansen. Want, als jij dat ook hebt, in die periode dan, nee, kan ik sta, het wel dan zo zijn. Ik sta dan waar Marcus nu zit. Uh, dan ga ik uh, de koptelefoon. Dan sta ik ook een beetje. Uh, maar ja, uh, ik ben piraten geweest. En dat draaiden we nee. toen in die periode. Dus zo zijn wij dan uh, uh, groot geworden met, uh, met radiomaken. Ik doe dan uh, 25 jaar uh, dit. <lacht> dus, uh, dus ik weet niet beter. Uh, maar ja, uh, en zelfs sterker nog, toen jij. In De luiers zat, zat ik al, uh, was ik al <laughs> bezig met de met radio, dus zo erg is het. Ja, ik vind het uh, zo wij, hè, de beeldspraak om het dan maar zo ja. te gebruiken. Maar muziek, uh, hij kent eigenlijk geen leeftijden, want de taal is, uh, is eigenlijk uh, wat hadden we had niet gebonden aan leeftijd. Wat dat dan gaat, ja. uh, we hebben Bowie. Waarom uh, deze Frank, um, ja, sowieso is het gewoon een gek. Nummer uh, en ja, Bowie die heeft het heeft toch heel veel mensen ik verrast. Met, uh, ja. met, met, met weer een nieuwe album uit de en ja. gewoon weer brilliant. Uh, het is echt een uniek artiest. Goed, uh, we houden ermee op. Dankjewel voor de komst. En we sluiten af met David Bowie. Wat betreft het nummer. Ja, want hij. Ja, mag ik, mag ik nu. Mag je ik, mag ik nu gedraaid worden? Bijna. Bijna. Uh, volgende week gaan wij aandacht besteden aan de Rob Agda Award. De finale. Want dat is de opmaat naar 5 mei. Waarin dan op dat moment. Uh, als het goed is, de winnaars van de Rob Akda wordt Ik ben even de, de, de naam van... De, oh, Baptist. Baptist. Baptist gaat daar het bevrijdingspop openen. En dan zullen we dus ook met Sophie Krop gaan proberen contact te leggen over de toekomst van de Rob Akda wordt. Dit is, nu kan ik wel... David Bowie, daar sluiten we mee af. Heren, dank jullie wel voor de komst. Dank je wel, heren. Graag gedaan. En uh, jullie zijn welkom, ook voor de volgende keer. Tot volgende week. The blazing sunset in your eye will tend light lies every man who looks your way I watch them sink before your gaze Catching lots